8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Duitse minister van Financiën waarschuwt Cyprus. Computerservers in Zuid-Korea liggen plat... en jihadstrijder uit Delft gedood in Syrië. De Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwt... dat de grote banken op Cyprus niet meer opengaan... als er geen zekerheid komt over een reddingsplan. Gisteren wees het Cypriotische parlement het Europese noodplan af... En daardoor zitten de banken straks zonder geld, zei Schäuble. Ik geloof het is kritisch of ze überhaupt die banken weer open kunnen. Twee grote banken zijn zonder noodvalsliquiditeit de Centraalbank insolvent. Vandaag overleggen politieke leiders op Cyprus over een alternatief reddingsplan. Europa wil Cyprus nog steeds een lening geven, maar dan moet het land zelf 5,8 miljard ophalen. Bij verschillende televisiestations en een bank in Zuid-Korea zijn de computerservers uitgevallen. Een van de grote internetproviders in Zuid-Korea... houdt rekening met een aanval van hackers. Wordt gezegd dat Noord-Korea misschien achter de aanval zit. Een paar dagen geleden beschuldigde het communistische land... Zuid-Korea en de VS er nog van cyberaanvallen te hebben uitgevoerd... op computers in Pyongyang. De aanval van vandaag zou dan een tegenaanval zijn. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft een boete opgelegd gekregen... van 370.000 euro. De eerste prijsvechter kreeg hem van de Consumentenautoriteit.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 Het weer nog overwegend bewolkt met in het zuiden... en later ook in het midden van het land wat regen of natte sneeuw. In het noorden misschien wat zon. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt een graad of vijf. En ook de komende dagen is het koud, maar het is wel iets droger. AWB Verkeersinformatie, 22 files, 75 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet... bij het Benelux, 4 kilometer... Hij heeft te maken met een file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Er staat na een ongeluk tussen Rotterdam, IJsselmonden en Pernis nog 10 kilometer. Maar de rijstroken daar zijn wel weer vrij. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom... bij knooppunt de stok 4 kilometer. Wat mij betreft een deal.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 En Marcel Oosten. Goedemorgen. In Zuid-Korea zitten banken en televisiestations zonder computers. Hele netwerken vallen daar nu uit. Correspondent Marike de Vries weet zo meer. En u hoort ook meer over het Nederlandse jihadstrijders Die vechten in Syrië. Daarvan is er nu één gesneuveld. En na de afwijzing van het Europese reddingsplan... gaat de voorzitter van de Eurogroep echt niks nieuws voor Cyprus bedenken. De bal ligt echt uh, bij Cyprus. Het huidige aanbod blijft volgens Dijsselbloem wel staan. De voorzitter van het parlement op Cyprus, Yannakis Omerou... had na de stemming over het plan een boodschap voor alle Europese burgers. Deze beslissing is protecting all alle mensen van de member landen van de Europese Unie. En dit is the main message I ik wil send aan alle Europese citizens. Afwijzen van het Europese reddingsplan beschermt dus de bevolking van alle EU-lidstaten, zegt de parlementsvoorzitter. We gaan naar Cyprus, naar journalist Leonora Kok. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft dat parlement nou niet gewacht met het stemmen over dat reddingsplan? Want het was toch helemaal al duidelijk dat het het niet zou gaan halen? Uh. Eigenlijk een beetje ook wat je net om hier hoorde zeggen. Ze wilden heel nadrukkelijk duidelijk maken naar Europa... dat uh, het Cypriotische volk het niet zou uh, pikken en uh, er niet achter stond. En door een uitspraak, een democratische uitspraak van het parlement... leek uh, dat sterker naar voren te komen dan te wachten... zodat er achter de schermen wellicht aan een uh, meerderheid geknutseld zou worden. Dus ze wilden zich echt nadrukkelijk uitspreken daarover. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook hoogst onzeker wat er gaat gebeuren. Wat, wat, wat staat er op het programma? Vandaag? Nou, de hele ochtend uh, druk overleg, in ieder geval voor uh, Anastasia. Dus hij heeft al uh, overleg gehad met de aartsbisschop. Klinkt misschien een beetje vreemd in de Nederlandse horen ja. dat de aartsbisschop erbij betrokken wordt. Ja, hier is dat niet zo vreemd, want de kerk heeft toch nog een wat uh, grotere vinger in de pad. Uh, en de aartsbisschop uh, die heeft weer goede relaties met de aartsbisschop in Rusland. Uh, en daar is uh, de minister van Financiën naartoe. En uh, dus uh, die kunnen misschien nog wel weer eens een potje breken. Dus dat, dat helpt. Uh, hij heeft al overleg gehad met uh, de president van de Centrale Bank... Uh, en het is nu op dit moment uh, ongeveer dat hij overleg gaat voeren... met de leiders van de politieke partijen. Dan staat er een uh, uh, overleg uh, over twee uur op het programma met uh, de ministerraad. En dan heeft hij uh, rond middaguur ook nog weer overleg met het uh, Trojka-team. Dus uh, okay. druk overleg. Ja, en je zegt uh, er is contact tussen de in uh, op Cyprus en in Rusland. De minister van Financiën is, is daar is naar Moskou gestuurd. Wat, wat willen... De Cyprioten bereiken daar? Uh, ik denk geld. <laughs> er is ook een, een, een delegatie met uh, uh, uh, businessmen meegegaan naar, uh, naar Moskou. En uh, vertegenwoordigers van uh, de Laiki, de Populele Bank... Uh, dus de bank die uh, echt uh, helemaal op instorten staat, uh, met het uh, plan vermoedelijk om. Uh, nou, er gaan geruchten dat ze het voor 1 euro aan zouden willen bieden aan de Russen. Uh, zo om die manier uh, wellicht geld binnen te halen. En uh, ja, het is toch een, een poging. Het is natuurlijk de, de, zeg maar dus de lening die al loopt, van 2,5 miljard. Daar wil uh, men over praten om die uh, uit te schuiven, maar nu in eerste instantie moet er natuurlijk geld op de tafel komen, die 5,8 miljard. Uh, anders dan uh, komt er uh, vanaf uh, Europa niks. Maar ligt de focus nou helemaal op Rusland of wordt er ook nog wel degelijk gepraat over die Europese voorwaarden voor een reddingsprogramma en dus over een heffing voor spaarders? Ja, dat, uh, dat is de vraag. Dat weten we niet. Daar wordt, daar wordt niks over gezegd. Het feit dat er wel overleg is met de trojka gepland om uh, 12 uur... mag ik aannemen dat er uh, ook op, natuurlijk op Europees vlak gepraat gaat worden. Maar de stemming is zo uh, enorm uh, anti-Europees uh, en zo boos over wat Europa... Uh, ...dit arme kleine landje aandoet en uh, men voelt zich zo onheus bejegend. En gisteren nadat die stemming uh, in het parlement geweest was... ...ook een uh, gejuich opgegaan onder de mensen die buiten stonden... ...van nou en weer zo van Cyprus behoort aan de mensen... ...en de stem van het volk is gehoord. En nou ja, dus die primaire emoties die uh, naar boven komen... ...en dat is toch echt uh, wat bij de meerderheid van de mensen hier leeft. Leonore Kok, vanaf Cyprus. We gaan naar Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance... verbonden aan de Universiteit Tilburg. We hebben hem eerder ook in de uitzending gehad. Meneer Benink, welkom weer. Goedemorgen. Ja, we zijn nu weer een stap verder. Uh, maar de vraag is, waar gaat het heen? Hè? Want hoe erg is het eerst maar is dat het parlement van Cyprus... het Europese reddingsplan heeft verworpen? Nou ja, dat geeft natuurlijk uh, ja, grote potentiële uh, financiële instabiliteit. Iedereen is naar het kijken, dus er wordt natuurlijk naar Moskou gekeken. Moskou was natuurlijk ook boos, uh, Poetin bemoeit zich ermee. Maar ook zal natuurlijk druk overlegd zijn met, uh, ook met de Europese ministers van Financiën... om te kijken of er op een of andere manier uh, natuurlijk nog iets uh, recht te breien is. Um, kijk, er wordt algemeen toch het... Uh, uh, ja, de, de visie bij veel economen gedeeld dat, uh, wat Europa heeft geprobeerd te doen, dat het toch een brug te ver is. Mm -hmm. Met name het feit dat je dus uh, deposito's tot 100.000 euro spaargelden, tot 100.000 die onder de depositogarantie vallen, dat je die ook wilde aanslaan. Ik denk dat dat gewoon uh, ook richting Europa, uh, ook naar andere landen, gewoon geen slimme move was. Richting Cyprus niet, maar ook uh, wat betreft de mogelijke besmetting naar andere probleemlanden in Zuid-Europa. Ja, maar meneer Benning, was het te voorkomen? Want het lijkt er toch steeds meer op dat Duitsland hierachter zit. Anders is het voor de Duitsers niet acceptabel. Uh, de Duitse minister Schorpe dreigt ook hè, dat het binnenkort dan wel eens afgelopen kan zijn als ze deze uitgestoken hand niet aannemen. Is er wel een alternatief? Valt er in Europa nog iets te halen? Nou, wat, wat had, uh, het alternatief was geweest... Kijk, wat uh, Duitsland ook wilde... Die, zei, die banken hebben ongeveer 5,8 miljard uh, euro nodig... Aan nieuw eigen vermogen, nieuw kapitaal. Uh, dat gaan wij vanuit Europa niet ophoesten. Want wij gaan ook niet, uh, zeg maar, Duits belastinggeld steken in uh, banken op Cyprus... Nee? Die wellicht betrokken zijn bij het witwassen van geld, zwart geld en dergelijke. En toen hebben ze tegen Cyprus gezegd: jullie moeten het uitzoeken. Nou, en dan omdat de spaargelden het grootste deel van de balans zijn in Cyprus, eh, moest het daarvan komen. Maar wat had, wat had gekund, dat men gezegd had: de bedragen tot 100.000 euro. Die hoeven niet bij te dragen. Maar de spaargelden van boven de 100.000 euro... moeten een hoger percentage bijdragen. Niet die 9,9 procent, maar 15 tot 16 procent. Mm. En de beoordelingsfout die men gemaakt heeft... in mijn optiek althans, is dat men Cyprus heeft toegestaan... om daar zelf keuzes in te maken. En Cyprus heeft gezegd, ja, maar als we dat... Uh, die bedragen boven de 100.000 euro voor meer dan 10% aanslaan. dan gaan die Russen helemaal weg. Dus dat doen we niet. En toen zijn ze dus ook de kleinere depositografen. Ja, gaan maar meneer, ben ik even naar dat verhaal. Hè? Want is ja. het voorstelbaar dat. want de banken zijn nu gesloten nog. Ja, dat kun je toch niet eeuwig volhouden. Um, dat op een gegeven moment inderdaad de Russen nou, ja, geld komen halen? Ja, kijk, en nu is dus. de, uh, de grote zorg is nu. omdat het spel zo scherp gespeeld is en wordt. Dat natuurlijk um, de geest uit de fles is. En er wordt ook wel gezegd: van nu, uh, ja, het ligt voor de hand. Niet alleen dat de mensen van Cyprus. Um uh, geld van die banken gaan halen. Maar ook de Russen zelf zijn al geruchten dat er privévliegtuigen uh, zijn, privé zijn geland op de luchthaven van Larnaca of Cyprus om geld op te halen. En dan kan het best zijn wat we dan vanuit de Europese Unie, vanuit de Eurozone hebben gedaan van we willen niet die 5,8 miljard in die banken steken, dat dat een rekening gaat genereren die nog veel duurder wordt. Want stel u voor dat er hele grote bedragen worden opgevraagd bij de banken in Cyprus. Ja. Dat betekent dat er enorm liquiditeit Problemen ontstaat bij die banken, uh -huh. nou dan gaan die banken ofwel onderuit. of er moet dan voor heel veel geld uh, financiering plaatsvinden. Nou, vanuit het Europese Alleen, alleen maar bank. erger, zegt u eigenlijk. En als de Europese he? Centrale Bank dat zou moeten doen, uh, of dat bereid zou te doen. Nou dan zijn het uiteindelijk wij als belastingbetalers. die daar natuurlijk wel voor garant staan. Uh -huh. als die leningen niet geheel kunnen worden terugbetaald. stel dat die bankenrunde komt en Cyprus omvalt, failliet gaat, om het maar plat te zeggen. wat is dan het effect? Want ja, dit is natuurlijk maar een, een klein lid van de eurozone. Ja, dat is, een heel, dat, is, dat is een heel goed punt. Er wordt er heel veel over gesproken. Cyprus is maar een heel klein deel van de, de Europese economie. Dat is waar. Maar het gaat hier natuurlijk om een aantal fundamentele principes en waterscheidingen. Dat zie je met die, uh, dat verhaal over uh, als je onder de garantie valt krijg je dan altijd je geld terug. Nou, die fundamentele belofte dreigt doorbroken te worden. Maar zo'n tweede punt. Als een land uit de euro gaat, zoals Cyprus... inderdaad een kleine economie. Maar dan wordt natuurlijk een fundamentele belofte van de euro... wordt doorbroken. Namelijk, je geeft je nationale munt op. En dat is voor eens en voor altijd. Op het moment dat nu Cyprus eruit gaat... dan ontstaat er bij beleggers ook het beeld van... Blijkbaar is het zo. Kan het zo zijn dat als een land in de problemen zit, uh, dat een land failliet gaat en uit de euro stapt. Hoe zit het ook alweer met Spanje? Hoe ja. zit het ook alweer met Italië? Hoe zit het alweer met Griekenland en Portugal? En dat betekent dat dan het vertrouwen van die beleggers dan daardoor een deuk krijgt. En dat dus ook die landen, als het even tegen zit, ook onder druk komen te staan. Het wordt er niet rustiger op, meneer Benink. Hartelijk dank voor uw analyse maar weer. Goedemorgen. Goedemorgen. En uiteraard houden wij het nieuws voor u de komende uren en deze dag in de gaten. Het nieuws dat van Cyprus komt of wellicht uit Rusland. En een miljoen eieren per dag. Ja, de productie van Pasen draait volop. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Dan gaan we het hebben over Zuid-Korea. Want het lijkt erop dat er op dit moment een grote cyberaanval aan de gang is daar. Consument Marike de Vries daar in de regio. Marike, wat weet jij? Het lijkt erop dat alle computernetwerken van de twee grote tv-stations... KBS en NBC tegelijkertijd uitvullen om twee uur vanmiddag. Dat was zes uur Nederlandse tijd. Dat zou hun uitzendingen overigens niet in gevaar hebben gebracht. Maar bij het 24-uurs kabelnieuwsnetwerk zou het interne computernetwerk compleet zijn verlamd. En daar zie je nu beelden van op de lokale televisie van uh, journalisten... die naar lege schermen zitten te staren. En ook bankpassen en creditcards zouden op dit moment... dienst weigeren bij pinautomaten. De Shinhan Bank, onderdeel van de vierde grootste bankgroep van Zuid-Korea... zegt dat het banksysteem, inclusief het online bankieren... sinds even over half drie niet meer werkt. En ze kunnen hun klanten ook niet meer helpen. Ook niet bij de filialen. Maar hoe groot het is en wat er precies aan de hand is... dat is nog niet bekend. De politie onderzoekt het... Uh, het Korea Informatieveiligheidsbureau heeft het over op zijn minst vijf Zuid-Koreaanse bedrijven die slachtoffer zijn van deze aanval. Want daar wordt nu wel aan gedacht, aan een cyberaanval. En in Zuid-Korea denk ik me dan al snel aan een aanval vanuit Noord-Korea. Die vorige week nog zei dat ze zelf slachtoffer waren geweest van een cyberaanval uit Zuid-Korea. Marieke de Vries, zodra je meer weet, horen we dat graag van je. <tweiliging> Eerst de verkeersinformatie. John Bakker, hoe is het inmiddels op de weg? Het is een hele normale woensdagochtend. 90 kilometer op dit moment, verdeeld over 25 files. De enige files die opvallen, werden veroorzaakt door aanrijdingen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Bij Rotterdam-Charloos 5 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Bij de Alfred-Wouwse plantage 9 kilometer na een ongeluk. Maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Zon, zon hebben we nodig. Zon, lente, zon. En nog meer zon. En nog meer zon. En daar liefst en is, ook nog een beetje Het sneeuwt in Nijmegen, krijg ja. ik net te horen. Nou, dat is dat toch is niet dus te geloven, dit? Ja. En dan hebben ze groente en fruit. Daar hebben we het dan ook over nog vanochtend. We hebben ook zon nodig, Marno Remmers. Waar vind je het? Oh, ja. Waar vind je ja. zon? Bij Sunshine Paradise. Daar zijn wij naar binnen gegaan. <laughs> Met groente en, en fruit <laughs> onder de arm. Uh, de aardbeien staan in de bus. <laughs> Ik heb een bakje kijk, kijk. aardbeien, Nederlandse aardbeien meegekregen. Maar wij zijn uh, naar Ede gereden. En uh, ik heb Jan-Tien Keutering, die zit altijd maar te stralen in die bus... en de satellieten. Ik denk, kom eens die bus uit. Ja, wordt hoog tijd, hè? Ja. Hebben <laughs> zin in licht en zon? Altijd. Ja? Ja. Zo. allemaal maar in die donkere studio's. Dus wij zitten... En, en, en Raymond gaat het uitleggen. Wat gaan we doen? Ja, nou, uh, jullie, zitten, uh, jullie zitten nu al achter de lichttherapiebak... Uh, uh, dat is eigenlijk voor, uh, voor winterdepressies om dat uh, een beetje tegen te gaan. Uh, lichttherapie uh, verlaagt uh, eigenlijk de concentratie van uh, melatonine in het bloed. Uh, waardoor... Echt waar? Ja, echt, het is echt waar. Waardoor... Oh, wat, wat, wat, gebeur... wat, wat, wat, wat komen wij nu tekort? Nou, jullie komen eigenlijk het, uh, het licht van buiten. Het zonlicht komen jullie nu op het ogenblik tekort. Waardoor mensen dus last, waardoor jullie hè, dus last kunnen krijgen van de winterdepressie. En uh, waardoor je gewoon wat minder fun kunt functioneren. En dat is eigenlijk hetgeen. Waar... Ben je eerder moe bijvoorbeeld? Ja, je bent eerder moe. Je hebt uh, dus een gebrek aan slaap. Uh, je bent wat prikkelbaarder. Uh, uh, diverse symptomen heb je. Heb je daar last van thuis? Nee. Tenminste, niet dat ik weet. Nee. <laughs> nee. Wat, wat, wat, wat we moet er nu achter een licht? Het is een soort. Ja, het is flauw om te zeggen dat het een rechtopstaande TL-bak is. Want het is vast zit een hele andere lamp in. Nou, er zitten hele andere lampen in. Het is een uh, 10.000 luxe uh, lamp wat erin zit. Maar het ziet er inderdaad gewoon uit als een TL-bak. Uh, TL Alleen is dat het dus niet. En, hoe, en uh, dit is nu in? Dit is de, de, jullie hebben het extra druk? Ja, wij hebben het extra druk. Uh, dit wordt ook uh, door bedrijven regelmatig die gehuurd. Je zet het op een bureau, zet je het neer. Uh, mensen gaan daar een half uurtje gaan ze achter, die, uh, achter de licht... Of wat voor bedrijf? Zijn dat? Oh, dat kunnen verschillende bedrijven zijn, vooral kantoren. Mensen die op kantoor werken, die dus echt wel een, een tekort gewoon aan buitenlicht hebben. Ja. heb je tegenwoordig ook al van dat soort TL? En de werkgever wil voorkomen dat mensen uh, minder fit zijn op het werk... of uh, ziek gaan melden? Ja, precies. Er zijn toch uh, 17.000 uh, ziektemeldingen per jaar... Uh, wat uh, ook direct te maken kan hebben met een tekort aan, uh, aan licht van buiten. Ja. En daardoor wordt zo'n uh, zo apparaat ingehuurd... Nou, wat moeten Jantien en ik nou doen? Wij zitten aan een wit tafeltje. Nou staat hier een schaal. Weet jij wat dit voor is? Nee, geen idee. Wat, wat is dit? Dat is puur decoratie. Dat is voor de rest helemaal... Oh, flauwekul. Flauwe. Oh, dan zetten we het al weer gauw weg. Dat is alleen maar flauwekul. Nee, dat is de decoratie. Goed. Uh, Raymond Bouwmeester van... Uh, wat, wat, hoe lang moeten we hier nu gaan zitten? Een half uurtje is dat uh, vijf dagen. Dus ik zie jullie... De eerste komende vier dagen... zie ik jullie wel weer uh, verschijnen natuurlijk. Hè? Hoeveel is de omzet gestegen deze maand? Oh, met wel 30 procent. Echt waar? Echt waar. Ja. Dat is, uh, het is natuurlijk ook het weer, uh, ja. weer meewerkt. Ja. Uh, ik zou zeggen, Zet, laat het licht op ons schijnen. Ja. dimmer gaat omhoog. Hebben we er zin in, hè? Oh, ik, uh. Heerlijk. Kijk. Oh. Ik zou zeggen, luister okay. gewoon naar dit nummer en nou, denk de zon erbij. Minor ja. Remmers. Dank je wel. Sunshine Reggae. That's all I ask of you. Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae Let it Get a little stronger. Sunshine Reggae van Layback was dat. Uh, ondertussen krijgen wij, het is echt ongelooflijk, foto's toegestuurd... van mensen uit Oost- en West-Brabant. Foto's van sneeuw. Het sneeuwjacht ook in uh, Tilburg. Het is ongelooflijk. Ja. En dan is het over anderhalve week al Pasen. Ja. De eierenbranche draait op volle toeren. Zoals het bedrijf Moos Boetsen in Duitsland. En daar hebben ze ook nog heel veel sneeuw en kou. Afgelopen weekend min 20. In het Duitse Viersen zit dat bedrijf. En daar worden in aanloop naar de paasdagen per dag 1 miljoen eieren gekookt en gekleurd. Wij hebben vijf verfmachines. Elke verfmachine heeft een capaciteit van 10.000 eieren per uur. Dat betekent dat wij iets boven een miljoen eieren per dag verven. Alfons Boetsen. Eerst worden de eieren gekookt. Hè? Ik prik er thuis altijd een gaatje in een ei. Oké, okay, dat is een goede en mij hebben ze dat ook als kind uh, zo geleerd. Dat kan bij ons natuurlijk niet. Voor ons is het belangrijk dat die eieren onhoudbaar zijn. En als wij daar een gaatje in prikken, dan is het eitje niet meer houdbaar. En hoe lang uh, gaan die eieren door dat water? Uh, gemiddeld negen minuten. En dat wat wij proberen is dat de dooier volledig doorgekookt is. We halen een klein millimeter groot gaatje in de midden wat nog vloeibaar zal zijn. Waarom is dat? De ene die houdt daarvan uh, zachte eieren, uh, die andere van harde eieren. Uh, wij denken daarmee is een tussending gewonden te hebben. Het is toch een soort snackproduct. Wat bedoelt u met een snackproduct? Het is in Duitsland waar de grootste afzetmarkt is voor gekookte en gewerkte eieren. Daar is het zo dat de mensen de eieren door het hele jaar doorkopen. Maar het is in Duitsland echt een fastfoodproduct geworden. En bij ons, in Nederland? Ja, in Nederland daar hebben wij een uh, heel duidelijke splitsing tussen noord en zuid. Dat wil zeggen dat alles wat uh, niet Limburg heet... Uh, daar zijn de geweld eieren meer of minder onbekend. Nee, we hebben een paar keer uh, testen gedaan samen met klanten van ons... Uh, om bewijzen van Heerenveen uh, geweld eieren te verkopen. Maar het is absoluut mislukt. Er was niemand uh, die uh, de centen wilde spenderen. Ja, want hoeveel zijn ze duurder? Hier in Duitsland zijn ze rond 5 cent per stuk duurder dan de gewone verse eieren. Nou ja, u weet hoe dat in Nederland gaat. Hè? 5 cent vinden wij heel veel. Ja, oké, okay, maar dat, dat heeft met de zuinigheid wel te maken. Uh, en daarom denk ik dat ze in Limburg toch iets bourgonder leven... dan in de rest van Nederland en dat dat de aanleiding kan zijn. Na negen minuten zijn de eieren dus gekookt. Dit hier de verf in. Dat is ons nieuwste spuitmachine. Hier kunnen wij zowel ringeleieren maken als eieren. Multicolore betekent voor ons dat vier verschillende kleuren per ei gesproken worden. Aan nou, welke Nederlandse supermarkten gaan deze eieren nou? Albert Heijn is in Aldi, nog de plus en dan hebben we de c in Nederland. Die voedselschandalen hè, van de laatste tijd. Ja. Is dat nou nog schadelijk voor uh, de eierverkoop? Eiersschandalen op zich is natuurlijk schadelijk voor de branche. En dat werven een slecht licht op de branche. Wij staan al 100% achter dat die mensen die uh, dit soort fraude gemaakt hebben... Uh, dat, uh, ...die gewoon voor de rechtbank komen te staan... Zijn we nou zo lui geworden dat we eieren schilderen ook al te veel werk vinden? Als er een gezin is met kleine kinderen, dan is het natuurlijk een feestje voor de paarse zijste eieren te kleuren. Maar ik denk voor die mensen die iets grotere kinderen hebben, dat daar door te plezier van af is. Het hele proces duurt amper 30 minuten. Koken en kleuren. Slaggever Jeroen er in een eierkook- en eierverffabriek in Duitsland. Volgens de productschap pluimvee en eieren aten we vorig jaar 192 eieren per persoon. Dat is zo'n 3,5 ei per week. Overigens is dat cijfer inclusief de eieren die verwerkt worden in producten als ijs, koek, deegwaren en pasta's. Goed voor je Het is uh, En andere dingen trouwens. Negen minuten? Nee, bijna half negen moet ik zeggen. Na half negen aandacht voor de jihadist uit Delft die uh, gedood zou zijn in Syrië.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 Half negen, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. Al jaren een politiek heet hangijzer in Den Haag. De vervanging van de F-16. Vliegtuigbouwers Saab en Boeing zijn nu een nieuwe lobby begonnen... om de opvolger van de F-16 te mogen leveren. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eind dit jaar... een besluit neemt over de vervanging. Sinds jaren dag maakt de JSF van Lockheed de meeste kans. Maar intussen lopen ook Saab en Boeing in de Tweede Kamer... de deuren weer plat. Bij verschillende televisiestations en een bank in Zuid-Korea zijn de computerservers uitgevallen. Ze denken daar aan een hekaanval, mogelijk door Noord-Korea. Een paar dagen geleden namelijk beschuldigde het communistische land Zuid-Korea en de Verenigde Staten nog van cyberaanvallen op computers in Pyongyang. Die aanval van vandaag zou dan een tegenaanval zijn. Hoe dan ook, rekeninghouders bij een van de grotere banken van Zuid-Korea kunnen niet meer online bankieren. En bij de tv-zenders zijn de uitzendingen nog niet in gevaar, maar wel zijn alle computers van medewerkers uitgevallen. De Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwt Cyprus... de grote banken op het eiland gaan niet meer open... als er geen zekerheid komt over een reddingsplan. Ook minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem... zei gisteravond dat de bal nog altijd bij Cyprus ligt... en benadrukte dat het aanbod voor een lening nog staat... maar dat het land zelf ook 5,8 miljard euro moet ophalen. En de Consumentenautoriteit heeft luchtvaartmaatschappij Ryanair... een boete opgelegd van 370.000 euro. De Ierse prijsvechter heeft vier Europese regels... voor het aanbieden van tickets overtreden.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 Niet al te veel bijzonderheden, wel vrij veel vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide, 12 kilometer. En na wat ongelukken op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet bij knooppunt Benelux, 4 kilometer. Hij heeft te maken met een file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, bij knooppunt Van Pleinen op 3 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij na een ongeluk. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom, bij de Alverit-Wouwse-Plantage nog 5 kilometer maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Ja, we krijgen inmiddels foto's, ik zei het eerder al... van automobilisten die door de sneeuw rijden in Oost- en West-Brabant. Het is echt waar, u hoort er zo in. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen... maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit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 Kom naar Landel Green Parks. Daar is van alles te doen en te beleven. Kijk voor de allerbeste last minutes op landel.nl. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half ja, negen. Wil je... jij misschien wat zeggen? Ja, mag ook <laughs> hoor. Fijn dat u luistert in ieder geval. Precies. Um, de sneeuw. Lara zei het net al, er komen foto's bij ons binnen over sneeuw in het zuidoosten van het land. En midden daarin zit, uh, luisteraar naar ons programma, Robin Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de A58, als wij goed hebben begrepen. Klopt. Hoe is het daar? Uh, ja, het wordt steeds witter. Uh, op de <lacht> weg gelukkig uh, nog niet. Ja, het, is, het is lente, uh, het hè? Lente. Vanaf 12 uur vandaag. Wat zegt u? Het is lente, hè? Vanaf 12 uur vandaag. Ja, dat zou je denken. Ja. En dat dacht ik ook toen ik vanochtend aan het ontbijt zat. Maar toen het begon te sneeuwen, toen dacht ik... Uh, nou, dat lijkt er nog niet op. Is het ook koud? Het is uh, volgens de auto een halve graad boven nul. Hm. Uh, dus ja, dat is volgens mij veel te koud uh, voor wat lente zou moeten zijn. Ja, en uh, hoorde ik nou goed dat het niet blijft liggen, gelukkig? Die sneeuw? Nee, nee daar, lijkt, daar lijkt het niet op. Oké, okay. nou. Uh, merk je er iets van bij het uh, autorijden? Uh, dat er hier... Net voorbij knooppunt de Baars in de richting Eindhoven-Fielen staat, dat is op zich niet ongebruikelijk. Maar vandaag gaat het wel uh, langzamer dan andere dagen. Ja, zeg, wij hebben allemaal een beetje last van uh, het feit dat het maar geen lente wil worden. Heb je daar ook last van? Uh, absoluut, ik moet zeggen, laat de zon maar komen. Uh, ik zei de vorige keer dat de sneeuw lag, uh, al, uh, dat ik er helemaal klaar mee was. <laughs> en uh, ja, dat, dat heb ik nu uh, zeker weer. Uh, nee, het is tijd dat we de tuin in kunnen met de kinderen. En uh, ja, die zitten binnen en dat is ook niet leuk. Nee, nou uh, Robin, dankjewel dat je ons eventjes te woord wilde staan vanuit de auto op de A58, waar het dus sneeuwt. Dankjewel. Niks te Acht okay. minuten over half negen. De twintigjarige Moerat M. uit Delft is vorige week om het leven gekomen in Syrië. Hij is, tot nu toe bekend, de eerste Nederlandse jihadstrijder die is gesneuveld in de strijd tegen het regime van president Assad. Veel Marokkaanse-Nederlandse jongeren reizen af naar Syrië om er mee te vechten. Sadiq Ha-Chaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van Forum, Instituut Multiculturele Ontwikkeling. Goedemorgen. Goedemorgen. U bestudeert uh, uh, dit soort uh, jongeren al jaren, dit, dit soort zaken. Ja, zat u erop te wachten totdat er iemand zou sneuvelen? Nou, dit was uh, natuurlijk geen verrassing. Nee. Uh, dit is een proces wat al zes, zeven, acht maanden eigenlijk uh, al loopt. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen. Dus uh, ja, het was inderdaad wachten uh, op de eerste. En wat weet u van, van deze jongen, Moerad en uit Delft? Nou, uh, heel, heel specifiek. Uh, nog, niet, uh, nog niet meer dan we allemaal hebben kunnen lezen. Uh, maar uh, het gaat erom dat het een groot aantal uh, jongeren... ...is die al of niet via Turkije naar Syrië afreist... ...met allerlei romantische denkbeelden... ...zo je, uh, je niet wil waanideeën, ...over dat uh, strijders in Syrië echt op zitten te wachten. En dat mm -hmm. zijn uh, hele jonge jongens... ...die daar uh, roestige kalasjnikovs in handen gedrukt krijgen... ...niet goed te eten krijgen... ...en eigenlijk als kanonnenvoer worden ingezet. En uh, nou ja, inmiddels ook uh, gedesillusioneerd beginnen, beginnen terug te komen. En, en is het verhaal van Murat M. zoals u het kent... ...exemplarisch voor wat u om u heen ziet? Ja, dat is, dat is vrij, vrij exemplarisch. Uh, in dit geval is het wel zo dat ook een broer van hem uh, via Saudi-Arabië uh, kennelijk al naar Syrië was afgereisd. Uh, meestal gaat het zeg maar, niet om broers, maar zijn het toch enkelingen vanuit, uh, vanuit de familie. Uh -huh. Maar het is exemplarisch. Het zijn uh, jonge jongens die denken dat ze daar uh, aan de zijde van de islamitische strijders... een ongelooflijk uh, bewind omver uh, kunnen werpen. En eenmaal daaraan gekomen, ja, blijkt de werkelijkheid uh, uh, toch, uh, toch heel anders uit te zien. Hmm. Maar meneer ja, in wiens handen vallen ze dan daar? Want je kon niet de grens overkomen en maar beginnen te vechten. Iemand. Je moet je ergens bij aansluiten, toch? Nou, er zijn inmiddels in Syrië is natuurlijk zo'n warboer. Aan allerlei uh, strijdgroepen. Hè? Dus de, de wat grotere, grotere strijdgroepen. Uh, uh, die zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op dit soort uh, onervaren strijders. Er zijn ook een aantal. Uh, ja, zullen we maar zeggen, coaches. Hè, van dit soort uh, strijdgroepen. die al uh, meermalen hebben gezegd. wij zitten niet te wachten op strijdkrachten, wij zitten te wachten op geld. Ja, en waar deze jongens dan terechtkomen. zijn vaak uh, kleinere splintergroeperingen. Um, ja, die eigenlijk uh, iedereen uh, een iedereen, uh, kalashnikov in handen duwen, uh, vervolgens rustig naar achteren, uh, naar achteren gaan en uh, dit soort jongens het uh, vuile werk uh, laten opknappen. En inmiddels zijn er ook wel verhalen bekend dat de jongens die terugkomen, ja, echt um, totaal gedesillusioneerd zijn. Ze zijn eigenlijk bang en, en, en angstig, hebben natuurlijk het gevoel dat. Uh, uh, terecht ook dat de inlichting, uh, inlichtingendiensten achter ze aanzitten. Ja, en die hebben zich ernstig verkeken. En ik vind mm. eigenlijk de, de, de, de grote boodschap uh, uh, achter dit verhaal... en dat was eigenlijk ook al de boodschap van vorige week van de NCTV... is toch dat we de afgelopen jaren te weinig aandacht hebben gehad... voor uh, processen van radicalisering, zoals we zeven, uh, acht jaar geleden wel hadden. En is, dat nu nog, is die, die achterstand nog in te halen, denkt u? Ja. Ja, die is wel uh, uh, ja, in te halen. Nou ja, Ik bedoel jongeren, eigenlijk, zijn, zijn deze jongeren nog... is er nog contact te krijgen met dit soort jongeren? Ja, volgens mij, uh, volgens mij wel. En bovendien hebben we ook geen keus. Uh, dat zijn uh, jongens die terugkomen... Uh, die niet per se strafbare feiten hebben gepleegd. Het klinkt allemaal heel stoer om te zeggen... je neemt ze zijn paspoort af. Uh, maar wat kun je, wat kun je anders? Als, uh, wat kun je nog meer als politie uh, of uh, opsporingsdienst? Dus dat betekent dat de scholen... Uh, de ouders met name, maar ook de sociale omgeving... die jongens toch op een of andere manier uh, de weer moet bijhalen... en uh -huh. zorgen dat ze die rare denkbeelden uh, zo snel als mogelijk... uit hun hoofd uh, willen laten verdwijnen, voor zover mogelijk. mogelijk. Ja. Helder. Sadiq Hajoui, dank u wel. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Forum... Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De opening van het animatiefilmfestival is vandaag is het een nieuwe Monty Python film. Hoort u straks al iets meer van en over. Eerst kleine bedrijven die de dupe zijn van nieuw beleid van de Deutsche Bank. Want die wil geen kleine bedrijven meer als klant. Klanten die weg willen en hun leningen willen overzetten naar een andere bank... krijgen hoge boetes van de Deutsche Bank. Later deze ochtend praat de Tweede Kamer over deze koerswijziging bij de bank. We hebben nu contact met Eddie van Heijm van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u maakt zich zorgen over uh, die kleine bedrijven. Um, hoe komt het dat die kleine bedrijven last hebben van een Duitse bank? Ja. Nou ja, het, het algemene probleem, we horen natuurlijk vaker van ondernemers... dat ze steeds moeilijker uh, aan krediet kunnen komen van banken. Maar inderdaad, de Deutsche Bank lijkt toch wel een, een geval apart. Het is zo dat in 2010 uh, de Deutsche Bank... Uh, een deel van de portefeuille, de zakelijke portefeuille van ABN AMRO heeft overgenomen. Dat moest toen, omdat ABN AMRO en Fortis gingen fuseren... en de Europese Commissie vond dat die bank anders te groot zou worden. Dus een deel van die portefeuille moest afgesplitst worden... is overgenomen door de Deutsche Bank. Uh, dat gaat ongeveer om een groep van 34.000 zakelijke klanten. Vaak kleine ondernemers, boeren, binnenvaartschippers, winkeliers... Um, ja, en die krijgen nu eigenlijk te horen van de Deutsche Bank... dat ze uh, toch geen interessante klant gevonden worden. Zeker met een omzet uh, kleiner dan 1 miljoen euro. En dat merken ze heel concreet doordat uh, de dienstverlening uh, verslechtert. Uh, de servers, uh, ook de, de, de, de internetfaciliteiten. Maar ook als ze kredieten willen verlengen... Uh, of nieuwe kredieten willen aanvragen... dan krijgen ze eigenlijk nul op het orkest. Ja, meneer Van Heem, dan ga je naar een andere bank. Ja, dat zou je dan zeggen. Maar dan krijg je te maken met uh, hoge boetes. Rentes. Um, en wie, wie legt die op? Is die dat legt... de Deutsche Bank of ja, ja, is dat het systeem? Dat, dat, nee, dat, dat is vaak ook contractueel vastgelegd dat men niet mag overstappen naar een andere naar een andere bank... en zijn onderpand daar mag on, uh, onderbrengen zonder daar ook een forse uh, vergoeding voor te betalen. En dat loopt echt in de, de tienduizenden uh, euro's. Ik heb voorbeelden gezien, zelfs van 50, zelfs 80.000 uh, euro... Huh. En uh, ja, dat, ik, ik vind dat dat uh, niet kan. Ja, ja, de, want hoeveel Nederlandse bedrijven zijn daarbij betrokken? Om hoeveel, hoeveel gedupeerden gaat het? Nou ja, het gaat. Kijk, niet alle 34.000 zullen direct willen overstappen. en zullen direct met de uh, problemen geconfronteerd worden. Maar er melden zich echt uh, tientallen uh, organisaties, ook bij ons uh, in de Kamer. Uh, mm -hmm. Bedrijven, uh, verschillende brancheorganisaties. LTO, Detailhandel Nederland. die hebben uh, ook al aan de bel getrokken. Dit is echt geen incident. Het gaat hier om grote groepen ondernemers. die zich uh, weggejaagd voelen uh, bij deze bank. En ja, dan is toch de vraag in de richting van de minister. en ook in de richting van de toezichthouder. Kan dat zomaar? Of zijn er ook nog normen waar je als financieel dienstverlener... Uh, in de richting van je klanten, ook zakelijke klanten, aan moet voldoen? Ja, en zeker ook in tijden van crisis, kan ik mij zo voorstellen. Want een MKB uh, heeft dat af en toe al zwaar nou ja, en ja, moeilijk. Het, ja, hele terechte opmerking. want het, het, We hebben het natuurlijk vaak over de banenmotor, midden- en kleinbedrijf. Mm. Uh, hebben het al heel erg moeilijk uh, ook om krediet te krijgen, zeker... In deze tijd waarin je mag hopen dat er nog investeringen gedaan worden, zou je dit, uh, zou dit hoge prioriteit moeten hebben. Nou, maar u geeft het zelf al aan, het is contractueel vastgelegd. Waarschijnlijk in goede tijden. Toen die bank helemaal niet wilde dat die klanten op zouden stappen. Daarvoor zijn dit soort contracten natuurlijk. Als het daar allemaal in staat, wat wilt u dan voorstellen? Wat wilt u dan dat de minister zou kunnen doen? Nou, mijn indruk is wel dat zeg maar, deze uh, actie, zeg maar, deze beleidswijziging... waar uh, ook de ondernemers natuurlijk zelf ook geen keuze in hebben gehad... in die zin zij zijn natuurlijk gedwongen mee verhuisd naar een nieuwe dienstverlener die nu eigenlijk tot de conclusie komt... dat zij die klanten uh, niet interessant vindt. Uh, ik vind dat dat toch wel heel erg op gespannen voet staat... met de zorgplicht die banken uh, ook hebben. Die ook wettelijk is vastgelegd. En dan lopen we hier wel uh, tegen één heel specifiek probleem aan. We hebben hier al verschillende malen schriftelijke vragen over gesteld. Namelijk dat minister Dijsselbloem zegt dat de wet financieel toezicht... Hè, die, die eigenlijk het instrumentarium biedt om toezicht te houden... op de financiële markten, dat die wel over consumenten gaat... en over beleggers, maar niet over kleine bedrijven. En ik vind... Dat eigenlijk wel een lacune in de wet. Als de minister en de toezichthouder niet kunnen optreden op basis van de huidige bepalingen, dan moet die wet misschien maar een beetje verruimd worden. Ja, maar dat kan lang duren. Hebben die klanten daar dan nog wat aan? Nee, dat is, daar ben ik, ik bang, bang dat dat inderdaad te lang gaat duren. Dus ik hoop ook daarnaast, en ik zal dat straks ook voorstellen aan de minister, dat er ook op korte termijn toch gesprekken met de bank gevoerd kunnen worden of acties ondernomen kunnen worden, waardoor bijvoorbeeld boetevrij overstappen naar een nieuwe aanbieder tot de mogelijkheden gaat behoren. Eddie van Heijm van het Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met uh, 30 files, 85 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor een woensdagochtend. Er valt wel wat sneeuw in uh, de provincie Noord-Brabant. En ook in Limburg valt het sneeuw. Echt veel problemen heeft het verkeer daar niet van. Uh, het rijdt allemaal wat langzamer, dat wel. En daarom staan ook de langste files in, uh, in Brabant op dit moment. Op de A2 vooral, vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard 5 kilometer. En de andere kant op, vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen knoop knopen het Europaplein. Zes kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Bij Spouwbeek zorgt dat voor twee kilometer file. En de linkerrijstrook is afgesloten. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rentse en Marcel Oosten. Wat voelt Hordie, je liefde? Tien minuten voor 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Goed nieuws voor alle Monty Python fans. Er komt een nieuwe film. Graham Chapman, co-author of the parrot sketch, is no more. The rest of life, he rests in peace. I feel that I should say... Good Stern the freeloading bastard. What's that supposed to mean? It means... Kunnen we dat toch niet laten om het even te laten horen. Want uh, ja, er komt eigenlijk niet helemaal geen nieuwe film van Monty Python. Uh, bij ons is uh, Gerben Schermer, directeur van het Holland Animatie uh, Film Festival. Animation Film Festival, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk ook internationaal. Meneer Schermer, welkom in onze uitzending. Dankjewel, goedemorgen. Het klopt niet helemaal wat ik zei, hè? Het is niet echt een nieuwe film van Monty Python. Ja, hij is wel nieuw. Kijk, het was eigenlijk oorspronkelijk was alleen maar een audioband. Mm. Ingesproken door Graham Chapman op basis van een boek wat hij ooit geschreven heeft. En ja, recent hebben ze toch het initiatief genomen om daar een film van te maken. Dus u vindt het wel het een... Nie, het is nieuw en niet nieuw. Het is niet nieuw materiaal, maar het is mm. wel een nieuw film. Ja. Plus het is een animatie. Dus het is natuurlijk ook hartstikke nieuw. Vertel eens, wat, wat, wat is er mooi aan, aan deze animatie over Monty Python? Uh, mooi, ik denk ook eerder knap. Het is heel knap dat je op basis van een audiotape een zo'n gevarieerde film kan maken. En dat je dus toch uh, de humor van Monty Python terug blijft vinden. Maar dat je toch ook echt focus op Graham Chapman... en alles wat hij heeft meegemaakt vanaf kind tot aan zijn dood. En, en, en Wat voor animatie zit hierin? Is dat, dat, dat klassieke Monty Python werk? Uh, niet zoveel. Nee. Nee, je, je hebt het dan over Terry Gilliam. Hè? Maar ja, ja, dat, is echt, dat is echt cut-out, maar dat zijn ook echt uh, grapjes die bijna geen verhaal vertellen. En dat gaat hier natuurlijk wel iets verder. Dat moet wel iets vertellen. Maar dat komt ook door de voice-overs van Graham Chapman. Mm -hmm. Het is allemaal voice-over. En het maakt het interessant dat alle overige Monty Python leden ook uh, eraan mee hebben gewerkt. Behalve het titel, Qua teksten? Of, uh, Ze hebben gewoon stemmen ingesproken. Hun oh, okay. eigen stemmen, maar ook stemmen van andere karakters. En u zegt al eventjes, het, het vertelt um, misschien niet echt een verhaal... maar dat is wel het, een van de thema's van dit festival. Hè? Het vertellen van verhalen lezen wij in jullie uh, programma. Nou, Ik bedoel de midden van de Terry Gilliam-versies uit de Monty Python... die vertelt in het echt dit is wel echt een verhaal. En het verhaal, storytelling, is een van de thema's... omdat storytelling ook... Uh, overal gewoon terugkomt, overal echt uh, van essentieel belang is. Mm. En hoe Overnaam... komt het in dit festival terug? Uh, dat we linken gaan leggen met, uh, met crossover. We, we leggen linken met, uh, met strips, we leggen linken met games. Dus we proberen gewoon al die dingen bij elkaar te brengen. Omdat ook uh, door alle nieuwe uh, uitingsvormen van, van beeld, cultuur... ook nieuwe mogelijkheden voor storytelling gaan ontstaan. Wat is de Nederlandse inbreng bij dit festival? Want we staan hoog aangeschreven. Hè, staan hoog aangeschreven. Nou, ja, vanavond hebben we de première van Baakode. Baakode 3.0, zoals hij hem zelf noemt. Dat is de 3D-versie van Baakode die in 2000 bij ons de Grand Prix heeft gewonnen. Prachtige film. Dus dat is in ieder geval een hele belangrijke film... die het internationaal goed gaat doen. En de Nederlandse inbreng is dat we vanavond de nominaties gaan bekendmaken... voor de, de, de, de, de, de Grote Prijs voor de Nederlandse Animatiefilm. En die wordt daar zondagmiddag uitgereikt... En dat komt eigenlijk dat het dus. Uh, Nederland stelt heel veel voor, met name op het gebied van uh, innovatie en, en. meer in de richting van een korte film. Ja. Dus in die zin is het ook belangrijk om daar aandacht aan te geven aan de makers. En we gaan natuurlijk aandacht besteden aan de lange animatiefilmproductie. Kijk eens aan. In welke vorm? In welke vorm? Uh, is dat er uh, drie jaar terug heeft het Filmfonds uh, besloten om een uh, intendant voor de animatiefilm in t, uh, aan te stellen? Mm -hmm. Dat was uh, in de tijd Willem Thijs. Inmiddels is hij opgevolgd door de animatieconsulent Peter Lindhout. En de animatieconsulent die gaat dus vertellen van wat de ambities zijn van Nederland om okay. mee te tellen in de animatie industrie. Hm. We, we hebben een Oscar gewonnen uiteraard, we, zeg ik dan maar, hè, met de, de prachtige animatie van de Dr. Wit. Heeft Top. dat um, Nederland vruchten, in Nederland vruchten afgeworpen? Uh, en dan bedoel ik met name natuurlijk het op de kaart zetten van Nederlandse animatie. Uh, in en de het volwassen worden de van de, de industrie. En vader dat is natuurlijk een juwel van een film die gewoon uh, echt, uh, iedereen kent die film. En die film die wordt ook goed verkocht, uh, heb ik wel begrepen op dvd. En mm. het is altijd een genot om naar te kijken. Dus het is een evergreen geworden. In die zin heeft het een animatie wel op de kaart gezet. Maar het is natuurlijk het hoogtepunt, het was in 2000 of 2002 toen hij won. En daarna is er geen Oscar meer gewonnen. Nee. En, nou, je weet zelf hoe het werkt met publiciteit. Je moet gewoon uh, elk jaar moet je pieken. Nou, we hebben ook misschien een beetje een Oscar gewonnen. Erik Jan Boer, de effecten in, uh, nee, is, in de is, Life of is, is, is, Dat vind ik niet een beetje een Oscar. Oh. Dat vind ik gewoon een <laughs> hartstikke Oscar. <laughs> <Okay>. <laughs> Zonder meer. Goed, uh, wanneer kunnen we, kunnen we gaan kijken? kunnen kijken. uur. En vanavond uh, de opening. En dan tot en met zondagavond. Goed, dank voor uw komst naar de studio. Dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, en nog een kleestukje op de hoorde u. De regering van Cyprus staat voor de taak een oplossing te vinden. voor het miljarden tekort. Op site van het Cypriotisch Persbureau zegt de oud-premier van België, Guy Verhofstadt. dat de eurogroep van Jeroen Dijsselbloem. een eerlijkere oplossing moet vinden. Deze uitzending noemde hoogleraar Halt Binning een beoordelingsfout om Cyprus zelf keuzes te laten maken. Dan de Telegraaf meldt dat militairen van de Luchtmobiele brigade in Schaarsbergen zich bezighouden met drugsgebruik en drugshandel. Afgelopen maanden werden tien mensen aangehouden. Want gedrag zou terug te voeren zijn op psychische problemen... die de militairen over hebben gehouden aan hun missie in Oeroeskan. Het online nieuwsplatform in oprichting De Correspondent... heeft in twee dagen een half miljoen euro al bij elkaar gekregen. Negen ton, met bij negen ton kan de site van start gaan. Hmm. Oké. Okay. Uh, u heeft er op Twitter misschien ook al wat van gemerkt. Mensen die gaan schrijven voor de site... veranderen hun avatar in een afbeelding van zichzelf in uh, zwart-wit... maar dan met een soort ja, donkerroze op de plaats van het wit. Een beetje de uh, kleur van ouderwetse gum. Voetbal ja. ja, International twittert dan nog een filmpje... uit het voetbalstadion in Brazilië. Voor aanvang van de wedstrijd blijkt een bijenvolk... bezit te hebben genomen van de doelat. Met een vlammenwerper en rook wordt uiteindelijk geprobeerd ze te verjagen. En een paar imkers lukt het ze dan... uiteindelijk ze in een grote plastic zak te krijgen. Nederland telt negen topsectoren.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 ook je ticket op nshighspeed.nl Dit is Radio 1